In Heerle heeft een grote brand een sportschool in de as gelegd. Het is nog onduidelijk of er mensen binnen zijn in het gebouw. De brandweer rukte met groot materieel uit en heeft het vuur nu redelijk onder controle. De brandweer krijgt hulp van collega's uit de omgeving. Mensen in de buurt moeten ramen en deuren dicht houden omdat niet duidelijk is of er giftige stoffen vrijkomen bij de brand in Heerde. Mogelijk is het vuur ontstaan in de sauna of door kortsluiting in een zonnebank.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 Het weer. Vanavond en vannacht bewolkt en regenachtig. Morgen nog wat regen in het noorden. In het zuidoosten zonnige periode. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhits. FM! Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Tap Bij Peaceful Radio aflevering 736 Mijn naam is Ben Veugen. We zijn begonnen met een idee van Ancient Future uh, Wall, nee, uh, dan ben ik het even bij het ogenblik hoor Ja, ik wil dat ook goed zeggen, World Without Walls um...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 Als long time ago, you found your mortal destiny, blessings on your soul, I bless your smile and I bless your grin, your perfection full of holes, bless the fragrance of your skin, blessings on your soul. See? Yeah.